Deelingen, ...agenda punt 3. Is er een vraag over de wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken? Meneer Simons. Voorzitter, ja, ik heb uh, bij de lijst van ingekomen post... ...heb ik twee punten waarvan ik zeg... Uh, ...is de afdoening wel zodanig als de raad dat zou wensen? En dat is uh, de brief van de gemeente Leek... ...en de brief van de gemeente Erteleur. Waarbij zaken in beide gevallen zaken aan de orde worden gesteld. In het ene geval de gemeente Leek, ten aanzien van de Rijksbezuinigingen op vooral. Laat ik maar de paraplu nemen op WMO. En eh, ten aanzien van net op de taak toezending taak, decentralisatie van taken zonder budget. Wat ik mij afvraag, dat is of deze raad misschien van mening zou zijn dat we. ...een of beide moties zouden moeten ondersteunen. En ik begrijp dat u die vraag even in breder verband... ...hier op dit moment wilt honoreren. Uiteraard. Wenst één uur daarop te reageren... ...dan wel voor of tegen de wijze van afdoening iets te zeggen. Ik kijk even rond. Ik zie meneer babitz aaselen. Klopt dat? Iemand anders? Mevrouw Beurenson. Dank u, voorzitter. Um, ik heb de tekst van die moties ook niet direct op het netvlies staan. Dus om hier nou te beslissen om de moties wel of niet aan te nemen, dat lijkt me een beetje voorbarig. Dus ik zou willen uh, voorstellen als de heer uh, uh, Simons het, uh, de motie zou willen ondersteunen, dat we dat een volgende keer op de agenda plaatsen, zodat we het van tevoren even hebben kunnen bekijken. Mag ik ten aanzien van... De motie van de gemeente Ettenleur, ik ken hem niet exact, maar ik weet dat het bijna standaard beleid van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is om daar waar zij actief onderhandelen over die decentralisatie en die taken en die budgetten, vooral dit aspect, steeds weer op de voorgrond te zetten. Voorzitter, dat is juist het punt waarmee ik dat graag zou willen ondersteunen. Ik weet dat in beide gevallen de VNG zich daar druk voor maakt en zich voor inzet. En hoe meer gemeente zich dan, alhoewel je kan zeggen nou zou het helpen, maar in ieder geval het punt dat gemeenten dat ondersteunen, dat ik dat belangrijk vind. Maar misschien is het een optie om het morgenavond op de agenda te zetten van projecten en thema's. En ieder leest het en de griffie, ik kijk even naar de griffier, die zet het morgen de beide moties en stukken nog even op de mail voor u, dan kan dat wellicht in projecten en themas aan de orde komen. Is dat een goed voorstel? Ja? Voorzitter Prima. Goed. Dat waren wat u betreft de punten over de wijze van afdoening, meneer Simons. Meneer Paap. Dank u, voorzitter. Uh, ingekomen post. Uh, een brief van de heer Molenaar. Ik heb uh, de brief uh, zelf uh, gelezen ook. Hij was uh, gericht aan het college en raadsleden. Het is een uh, schrijnend geval. Het gaat natuurlijk uh, ook over alle woningen om ook hoe die meneer leeft momenteel. Uh, ik vraag u uh, om deze uh, familie te helpen uh, en de weg te wijzen waar die uh, heen moet. Dat was meneer de voorzitter, dank u wel. U heeft gebruik gemaakt van de zendtijd door een verzoek als verzoek in te dienen en de portefeuillehouder heeft geluisterd. Dus ik geef hem niet meer het woord. Andere nog over de wijze van afdoening van de ingekomen post? Dat is niet het geval. Dan mededelingen. Zijn er van uw zijde mededelingen? Van de zijde van het college heeft alleen Wethouder Zonberg een mededeling. Wethouder Zonberg. Dank u wel, meneer de voorzitter. De afgelopen be weken ben ik bezig geweest om een uh, groot wielerevenement voor 2012 of 2013 naar Zandvoort te halen. En dat is Olympias Tour. Uh, nu uh, blijkt dat ik hem al voor 2011 binnen kan halen. En dat Zandvoort Finish plaats kan worden op woensdag 18 mei. Vandaag hebben we dat besloten, besproken in het college. En besloten dat we hier uh, aan gaan meedoen. En het uh, bedrag wat daarvoor nodig is. Gaan we proberen te dekken. Of uit het casinofonds. Of uit een ander potje. Wat evenementen uh, be kan bekostigen. Voorzitter. Even. Meneer. Wilson. Ja, ik merk dat u bij de mededeling met aanbeland. Ik had eigenlijk erop gerekend dat ook de toezeggingenlijst nog even aan de orde zou komen. Ja, die heb ik bij agenda punt vijf staan, maar ik weet niet in okay. welk onderdeel u hem ziet. Nou, als het net aan de orde komt, dan is het nou, mij om het even, voorzitter. Nou, ik probeer de volgorde van de agenda af te wikkelen, maar die mag u straks nog bij vier beïnvloeden, meneer baalberg Wilson. Oké. Okay. Goed. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de mededeling? Ik ben wat mild vandaag. Meneer Bavits. Ja, worden we nog geïnformeerd eh, over wat voor bedragen het gaat? Ik kan het bedrag aan u heel, heel? vertellen dat het 15.000 uh, euro kost. Ja. Ja. 25. 25 hoorde 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25 ik, dank u. Met drie nullen, meneer Bavits. Goed. Goed. Um, Daarmee zijn de mededelingen geweest en gaan we naar agenda punt 4, vaststellen van de agenda. Mijn voorstel is om de agenda ongewijzigd te laten. Is dat akkoord? Dan is die al dus vastgesteld. Voorzitter. U had me al uitgedaagd. <lacht> Meneer Bouwberg wilson die Ik wil was namelijk... net te laat. Ja, ik wilde ik, ik wil punt 6D namelijk als bespreekstuk aanmerken, omdat ik daar procedureel een opmerking over wil maken. Punt 6D. Ja. Ja. Dan wordt punt 6D. Punt 9. Dat wordt dan goedkeuring. Begroting. Openbaar onderwijs 2011. En dan wordt punt 10 de sluiting. Ja, daarmee is de agenda op die wijze vastgesteld en is de... Lijst van hamerstukken met één besluit verminderd. Ik ga door naar agenda punt vijf: Vaststellen van de notulen en de lijst van toezeggingen. Allereerst de notulen van 14 december 2010. Daar zijn geen opmerkingen volgens mij over binnengekomen. Nu nog laatste zo niet. Dan zijn ze vastgesteld met dankzegging aan de griffier. De lijst van toezeggingen. Meneer Bouwberg Wilson. Dank. Dank u voorzitter. Uh, op pagina 1... Uh, daar is uh, op het ene na onderste blokje uh, sprake van een toezegging aan de raad op 9 november 2010. In zaken onderzoek, kengetallen, pachtprijzen. Dat heeft te maken met de, de onderhandelingen over de pachtprijzen. Waar ik ook in de, in de afdoeningenlijst uh, sta vermeld bij een brief die, u mij, die het college mij erover heeft geschreven. Uh, en dat viel mij op. Dat ik in die brief eh, daarover weinig heb kunnen lezen. En ik zou het plezierig vinden om eh, die brief, zowel als die eh, kengetallen en pachtprijzen, om die aan de orde te kunnen stellen. En dan zou u daar ook om willen verzoeken dat daar dus uitsluitsel over komt op dit punt, zodat dat mogelijk is. Uh, en op welke wijze wilt u in het bijzonder die brief aan de orde stellen, uh, meneer baalberg Nou, dat is, dat is de volgende stap. Die wil ik gewoon, dat wil ik gewoon bij de agendacommissie aan de orde stellen, voorzitter. Okay. Maar dan lijkt het me wel verstandig om dat uh, samen met uh, deze uh, gegevens... die uit de toezegging nog moeten komen, te doen. Ik probeer het even uh, helder voor mezelf te krijgen. Dus wat u eigenlijk vraagt is om... Enerzijds de brief zelf en anderzijds de informatie die volgens u bij dit onderdeel zou zijn toegezegd, tegelijk te behandelen. En daar gaat u dan een verzoek toe doen bij de agendacommissie. Dat is wat u wilt? Uh, dat is wat ik ga doen en wat ik ten aanzien van de toezeggingenlijst om vraag, dat is namelijk om invulling van de toezegging van 9 november. En dan komt het college met een voorstel voor een datum. Het zou nog mooier zijn dat het college met de gevraagde gegevens kwam. Uiteraard, maar soms gebeurt het dat een college, is mijn ervaring, niet direct dat kan oplepelen. En dan komen ze eerst met een voorstel en dan mag u aangeven of dat wel of niet voldoende prioriteit heeft. Helder. Andere nog, naar aanleiding. Ik zag nog een vinger ergens. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil even terugkomen op de toezegging uh, van de wethouder... Uh, om de crisis- en herstelwet... Daar had ik toen een motie van ingediend. Zou die onderzoeken? Zou die voor het eind van het jaar daar een brief over schrijven? In de tweede week van uh, januari heb ik daar een brief over gehad. Um, nou, concluderend uh, wat daar in die brief staat... Uh, dat is de interpretatie vaak van de overheid in zijn algemeenheid. Het kan niet. Maar dat wou ik niet horen. Ik wou horen van wat er nou eigenlijk wel kan. Nou, dat staat er dus niet in. De kwaliteit van de brief is prima. Maar het is duidelijk een... Uh, er zijn een aantal regels, een aantal uh, voorwaarden. En die zijn elk weer onderverdeeld in subvoorwaarden. Demmers, ik onderbreek u. kan ik u. natuurlijk altijd meneer wat... Demmers, ik onderbreek u. U kunt wel of niet mee eens zijn de wijze van afhandeling. U heeft nu een bericht. Het staat u vrij om, ik noem de route van meneer Barber-Wilson... de Agenda-commissie te vragen om gericht aan die brief... een behandeling te plannen. Dan wel... ...een interpolatie te houden of een motie te in te dienen, et cetera... ...maar wat u niet kunt doen, is nu hier de inhoud behandelen. Dat kan niet. En dat ja, bent meneer, u wel van plan? Nee, dat ben ik niet van plan. Ik, ik, ik wil niet de inhoud van de brief. Uh, meneer de, de voorzitter, uh, zonder nou zelf dat allerlei op agenda's te zetten... ...en moties in te dienen, wou ik dat uh, in een uh, paar zinnen afhandelen... ...en dan is dat verder klaar en duidelijk. Dus er komt helemaal geen vervolg op... Want het blijkt gewoon dat als het huidige college gedeputeerde, de Vromraad, de huidige minister en de premier dat zou willen, dan kan dat. En het is voor mij nu duidelijk dat men eigenlijk de structuurvisie niet wil invullen. Nou, en dat was de hele discussie, klaar. Dat is mijn standpunt. Dank u wel. Dank u wel voor de bondige afronding. Andere nog? Dan is ook de lijst van toezeggingen met de opmerkingen als gemaakt vastgesteld. Dan gaan we door naar agenda punt 6. En dan ziet u dat daarin staan vermeld het bestemmingsplan Brandweerkazerne. Het voortzetten van de startersregeling gemeente Zandvoort. De aanpassing van de onroerend zaaksbelastingtarief 2011. En tot slot de benoeming van een nieuw bestuurslid van de stichting Openbaar Onderwijs zuid land en die zijn al dus vastgesteld. Dan zijn wij gekomen bij agenda punt 7 en dat is de afvalstoffenverordening. Daar is in de commissie over gedebatteerd. Vervolgens is er te zaken een vraag van gemeente Belangen-Zandvoort over artikel 9 nog correspondentie geweest. En... Er is een technisch abonnement, zijn mijn woorden van mevrouw Geurensson aangekondigd. Wie wenst in eerste termijn nog het woord? Ik noteer even. Mevrouw Verheij. Niemand meer? Dan heeft mevrouw Verheij het woord. Dank u voorzitter. Uh, ik kan mijn bijdrage uh, kort houden. De fractie van de VVD is het eens met het voorstel op een kleine technische verwijzing na. Artikel 25 gaat over het aanwijzen van toezichthouders. En in dit artikel wordt nog verwezen naar de wet Milieubeheer. Inmiddels is de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht echter in werking getreden, De zogenoemde WABO. Daarom moet niet langer verwezen worden naar de wet Milieubeheer, maar naar de WABO. Bij deze dienen wij dan ook formeel het amendement in dat hierin voorziet. De verwijzing naar de wet Milieubeheer in artikel 25 van de verordening wordt vervangen door een verwijzing naar de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Dank u. Dank u wel mevrouw Verheijn. En één uur over dit abonnement nog het woord. Mevrouw van der Veld. Ja, ik vind het jammer dat ik het amendement op dit moment niet uh, voor me heb, anders zou ik daar meteen wat over kunnen zeggen. Ik weet niet of het inmiddels uitgereikt kan worden, zodat we ons kunnen inlezen. Ja. Um, mevrouw van der Veld, mij wordt ingefluisterd dat het per is verstuurd. Het enige wat ik u kan doen is even mijn exemplaar rond laten gaan. En dan kunt u het even lezen. En ik kan me overwegen als u zegt, ik wil het even rustig lezen, dat we even schorsen. Ja? En de essentie is uh, juist in een, uh, denk ik, accurate samenvatting door mevrouw Verhey aangegeven. Voorzitter, Meneer. is er een advies van de portefeuillehouder? Ja, de Ongetwijfeld. Maar ik geef mevrouw, Verheij even de, of mevrouw Van der Veld even de gelegenheid om het abonnement te lezen... en zo nodig daar een opmerking over te maken, want daar waren we gebleven. Ja, dank u voor de gelegenheid. Ik heb hem al, Dames en heren. Ik heb het amendement al gelezen, zoals ik zei. Ik ja? ben er snel erin. Okay. Amendementen kunnen wij wel mee leven, maar met de afvalstoffenverordening nog steeds niet. Dus uh, Het ging even aan mij voorbij, omdat er wat gepraat was. Niemand zijn schuld om mij hm? dat we inmiddels bij dit al beland waren. Ja. Over het stuk zelf heb ik inderdaad toch nog wat te zeggen. Gaat dat u u daar gelegenheid? Uh... Uh, ik geef u gelijk de gelegenheid, want ik kan de port, port houden op heel beide graag. aspecten waarschijnlijk, reageren: ja. abonnement en uw verhaal. Um, tijdens de commissievergadering heb ik het al aangehaald dat het eigenlijk niet te doen is om dit na te leven. En het staat echt omschreven in het artikel dat je dus echt werkelijk alles apart moet aanbieden. Ik heb het toen een beetje in het ludieke getrokken, maar dat vond ik eigenlijk heel terecht om, om, omdat ik het als ik het zo lees, ook heel ludiek vind, zoals het hier staat. En dan krijg je een antwoord van... ja, het is niet de bedoeling dat we het zo gaan naleven. Datzelfde komt eigenlijk ook bij de VNG vandaan. Ik had niet anders verwacht, hoor, dat je zo'n antwoord zou krijgen. Alleen, ja, ik vraag mij af waarom we nu iets moeten aannemen... als we weten dat mensen zich daar toch niet aan hoeven te houden. Is het dan gewoon de stok die je nodig hebt om een hond te kunnen slaan... als je hem nodig hebt... Of is het alleen maar voor die excessen? Nou, zet dan ook dat het alleen voor die excessen is, voor grote hoeveelheden. Ik bedoel, als iemand zijn zolderkamertje opruimt... en per ongeluk een knoopcelbatterij in de vuilnisbak gooit... ja, ik bedoel, op het moment dat er een steekproef gehouden wordt... ben je dus strafbaar. En ja, op dit moment zijn we ook bezig met de APV te versimpelen. En er zijn al aardig wat regels in de APV geschrapt in de loop der jaren... En dat waren inderdaad regels waar men zich toch niet aan kon houden. Nou, ditzelfde is hier weer. Ja, dan mag ik misschien de enige zijn die het zo ziet. Nou, misschien nog een paar anderen. Maar, euh, nou ja, als dit opgenomen wordt in, in de afvalstoffenverordening... dan zou ik graag zien dat het dus in de toelichting opgenomen wordt... dat het opgenomen is zo strikt, puur alleen om de, nou ja, inderdaad... de grootvervuilers tegen te gaan. Inderdaad, die mensen die... Nog steeds een emmer met stuk verf bij het grofvuil zetten. Die moet je aanpakken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar verdorie, om nou toch die enveloppen van de IRG. daar zit zo'n doorkijkvenster in. Dat is een gedoe. Dan moet je dat plastic moet je eruit halen. Dan moet je in een plastic bak en de rechtmast weer in die. Het is gewoon niet te na te leven. En daar gaat het om. Neem nou niet iets op wat niet na te leven is. Daar wil ik het bij houden. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Andere nog, meneer Baber ja, Voorzitter, ik wou even reageren op wat mevrouw van der naar de voren heeft gebracht. Uh, kijk, dit zijn dingen die natuurlijk in wetgeving vaak voorkomen. Uh, wat je dan doet is namelijk dat je dan een soort kapstokartikel maakt... dat je gebruikt op het moment dat het nodig is om dat toe te passen. Niet om altijd voor 100% strikt te handhaven wat er in de wet staat... maar wel om het met die wet beoogde gewenste gedrag te bevorderen. Nou, op het moment dat je dus het niet zou doen... Dan heb je ook geen stok in de hand om degenen die onwillig zijn... Zo, zo, zo ligt het gewoon. En ik denk dat, dat als u dat misschien zo zou kunnen lezen... dat het wat gemakkelijker voor u zou worden. Mevrouw van der Veld, Shh, dames en heren. Mevrouw van der Veld. Meneer Walbergh-Wilson. Als iemand iets weet van kapstokartikeltjes, kopstok, dan ben ik het wel. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet is er bijvoorbeeld zo één. En die omvat inderdaad iets wat niet omschreven is. Dit is gewoon helder... Duidelijk Zwart op wit omschreven. Hier hoef je niet moeilijk over te doen. Dat is net zoals een heleboel artikelen in de Wegenverkeerswet. hoef je ook niet moeilijk over te doen. Ik bedoel, eh, je mag niet door rood rijden. Een heleboel mensen doen het wel. En dan mag je, word je voor beboet. Nou, prima. Dat is duidelijk. Want het mag niet. Je mag geen papier in de vuilnisbak gooien. Trouwens, die vuilniszak is ook al een probleem. Want die mag dus niet in de vuilnisbak. Die moet je leeg schudden. Dat is wat hier staat. Dat is plastic namelijk een vuilniszak. Mensen die dus nu die gele vuilniszakken van de gemeente hebben, die zijn dus ook al in overtreding. Want die bieden het niet af, afgescheiden aan. Het is hier, dit is gewoon echt zwart-wit. Hier staat het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, zoals bepaald in het artikel 3 eerste lied, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden. Meer staat er niet. Er heb je, dit is geen kapstokartikel, dit is gewoon een... Een harde wet, feitelijk. Dus ga nu niet aankomen van het is een kapstok. Nee, het is, het is gewoon inderdaad een algemene bepaling. Klaar. Dank u wel. Zullen we de wethouder eens vragen om te reageren, meneer Demmers? Is dat een goed idee? Fijn, dank u wel. Gaat de wethouder. Laten, ik hou u voor de tweede termijn, meneer Demmers. Meneer Sommeren. Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb uh, tijdens de commissievergadering uh, mevrouw van der Veld uh, afgesproken dat ik het nog verder zou onderzoeken. Zoals u ook terecht aangeeft, ik ga dan niet over één uh, nacht ijs, ik neem uw uh, opmerking serieus. Ik ben naar de VNG geweest, ik ben naar de zelfstandige opsteller van de verordening geweest. En die ontraden mij om artikel 9 te schrappen. En dan ga ik uit van experts en als experts dat tegen mij zeggen, dan moet ik daarvan uitgaan. Zij geven mij het argument mee dat als het niet artikel 9 in staat, dat de handhaving dan zo boterzacht wordt dat er dan niet een zwart-wit lijn is. Wat betrekking tot de amendement van de WABO, daar kan ik geheel achter staan. Dus ik, ik wil u ook aanraden om het amendement aan te nemen. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, u mag in eerste instantie reageren. Ja, dank u wel. Ik hoorde wethouder net zeggen dat ik erom verzocht heb om het artikel te schrappen. Dat is niet waar. Ik heb verzocht om het artikel zodanig aan te passen... dat het niet meer strikt zoals hier staat is. En dat, daar blijf ik bij. En ja, als u dat niet kan, ja, neem dan in ieder geval... Uh, datgene wat de VNG geschreven heeft op als, als, uh, als nadere informatie. Want als mensen dit lezen, dan... dan ja, dit is gewoon niet na te leven. Dit kan er gewoon niet. Ja, ik, ik, ik begrijp niet dat anderen dit niet zo zien. Het is maar net hoe je de wet wil lezen natuurlijk. Maar mensen die de, net wil, de wet willen naleven, die krijgen dus echt een probleem nu. En uh, het, het klopt inderdaad dat het in 2006 er ook al zo in heeft gestaan. In de commissie heb ik dat nagekeken, helaas de pagina stopte op een gegeven moment. En daaronder ging je inderdaad verder met al die andere stoffen ook. Dus het klopte dat die toen ook wel zo was. Dus een heleboel mensen zijn waarschijnlijk al een jaar of vier, vijf in overtreding. Maar oké, okay. als u het wil zo, prima. Ik de heb Kramer, in ieder geval gewaarschuwd. Nee, kamer wilde u een interruptie of een tweede nou, termijn? Nou, ik wil graag weten... Kijk, als mevrouw het ergens niet mee eens is, prima. Maar kom dan met een voorstel hoe het beter kan. Dan kunnen we daarop reageren. Nu krijg we alleen het verhaal dat er iets niet goed is... Dan zou ik graag de andere kant willen zien wat u voor voorstel heeft met een goede oplossing. Dus graag. Meneer Demmers. Uh, ja, dank u wel de voorzitter. Uh, de oplossingen die mevrouw van der Veld heeft uh, neergelegd, die zijn om het, uh, de regels niet zo strikt daar vast te leggen. Dus niet zo zwart-wit. Maar goed, uh, de VNG, uh, de rest van uh, overheidsambtenaarachtig Nederland, die zegt, oh. dames en heren, ook tegen de wethouder, dat moet u niet doen... Want waar is de overheid het voor? Die besteedt belastinggeld aan de andere kant. Moet die zich aan alle kanten indekken tegen allerlei onmogelijkheden en mogelijkheden. Vandaar dat soort uitgebreide artikelen. Maar ik vind, mevrouw van der Veld wat die allemaal opnoemt en zoals het er staat, misschien hebben we er nooit over nagedacht, misschien wordt het eens tijd om erover na te denken, te zeggen, wij hebben vertrouwen in de burger. Als wij ruimtelijke inrichtingsplannen presenteren en het volk loopt te hopen om het allemaal niet te willen, om wat voor reden dan ook, en meestal is dat niet een reden van het algemeen belang, dan wordt de geacht dat het openbaar bestuur de burger in goed vertrouwen bejegendt. Nou, zo kunnen wij dat eigenlijk ook met deze regeling doen. Wij weten dat eh, 99% van de mensen van goede wil is om de zaak te scheiden, CQ ook zo af te voeren. Eh, wij moeten vertrouwen tonen in de burger, zoals we dat met andere beleidsvelden ook doen. Waarom een artikel waar je altijd inderdaad een stok kan vinden om een hond te slaan. Dus dat is om over na te denken, dat is één. Ten tweede vind ik dat als de praktijk dermate afwijkt van de regelgeving, is dat een erosie van het bevoegd gezag. En het maakt het gemeentebestuur, het bestuur is algemeen ongeloofwaardig. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers, mevrouw Vrij. Dank u voorzitter. Ik wilde graag nog even reageren op het betoog van de heer Demmers. Ik ben het namelijk voor een deel met u eens. Ik vind ook dat we uit moeten gaan van vertrouwen. En u heeft het denk ik juist als u zegt dat 99% van de mensen de regels naleven. Maar juist voor die ene procent die dat niet doet, hebben we dit artikel nodig. Dan heb ik een mooi voorstel voor u mevrouw Verheij. Bij de volgende inloopavond en hoorcommissie bestemmingsplannen... Als er burgers komen van waar wij kunnen beoordelen op dat moment... dat dat 1% is die daar niet in tegenstaat staat om een beter plan te maken... die wordt voortaan de toegang tot het gemeentehuis ontzegd. Dank u wel. Zijn er nog anderen die in tweede termijn aan dit debat iets willen toevoegen? Volgens mij niet wethouder nog behoefte aan een nadere reactie. Dat is ook niet zo. Ik constateer dat er een hoofdvoorstel ligt en één abonnement... En dat er dat ook de discussie is waar we ons vanavond kennelijk toe beperken. Dat betekent dat ik het meest zwaarwegende abonnement, en dat is makkelijk als er maar één is, direct in stemming breng. En dat doe ik bij handopsteken. En dat is het abonnement van de VVD dat tot essentie heeft om de textuele eh, bepalingen aan te passen aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij handopsteken. Wie is voor het abonnement van de VVD aanpassing? Ik kijk rond. Dat is met unanieme stemmen. Daarmee is het abonnement aangenomen. Vervolgens breng ik in stemming het raadsvoorstel afvalverordening 2011. Wederom bij hand opsteken. Wie is er voor deze afvalverordening bij hand opsteken? Dat zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA voor zover aanwezig, de oudere partij Zandvoort, de VVD... <lacht> De fractie van GroenLinks en D66. Wie is tegen het abonnement? Tegen is de fractie van het Gemeentebelangen Zandvoort. Stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Ja, er werd mij gevraagd waarom ik niet met een oplossing gekomen ben. Ik proefde al in de commissie dat de mensen er niet zo over dachten. Dus. En ik heb twee oplossingen aangedragen. Als ze ze niet heeft willen horen, dan is het heel jammer. Dus ja, ik kan niet anders zijn als tegen. Geen regels aannemen die niet nageleefd kunnen worden. Dank u wel. Daarmee is het voorstel inclusief abonnement aangenomen. En dat betekent dat wij gaan naar agenda punt 8. En dat is het onderzoek van het bestemmingsplan Centrum. U heeft per mail ook nog gekregen een stand van zaken overzicht algemene reserve. Wie wenst in eerste termijn het woord op dit onderdeel? Ik ga eerst inventariseren. Meneer Babits. Mevrouw Rietkerk, mevrouw Van der Veld, mevrouw Verheij en meneer Bluis en uh, meneer De Vries. Ik was even aan het scannen wie die hand nu was, uh, want ik kwam ergens achter vandaar meneer De Vries, vandaar dat ik iets langer uh, nodig had. We gaan het in eerste termijn in deze volgende doen. Meneer Barwits. Dank u wel, voorzitter. Nou, um, GroenLinks is, uh, is eigenlijk wel heel, heel, heel blij met het, met het onderzoek. En uh, we kunnen heel kort zijn. We zijn alleen niet zo blij met, uh, met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Daar hebben gewoon echt heel veel moeite mee. En dat is het. Dank u wel. Dank u wel, meneer Barwits. Mevrouw Rietkerk. Dankjewel, voorzitter. Zoals we in de commissie ook al aangegeven hebben, zijn we blij dat er een inventarisatie plaatsvindt om eens te kijken waar we nu staan. En, ehm, ja, het kost geld, heel jammer, maar ik denk dat het er wel een keer gewoon van moet komen en dat we eens een keer duidelijkheid krijgen hoe het ervoor staat. En van daaruit een goed plan maken hoe we in het centrum eh, een goed bestemmingsplan kunnen krijgen. Dankjewel, mevrouw Rietkerk. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik ga de woorden van de commissie die we in de in commissie gesproken hebben niet herhalen, behalve één deel. Wij zijn het er absoluut niet mee eens dat uh, het geld voor het onderzoek naar de havenactiviteiten, havenachtige activiteiten dat die uh, teruggestoord worden naar de algemene middelen. En ik heb daar eigenlijk in het antwoord niets van gezien. Dus ik wil graag weten wat nou de motivatie is om het zo te houden. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Mevrouw Verhey. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, de fractie van de VVD hecht heel veel waarde aan het behoud van het kleinschalige centrum en de beeldbepalende panden. En daarom zijn we ook voorstander van het starten met de onderzoeken naar de beeldkwaliteit van het centrum... en het beschermd dorpsgezicht en de beeldbepalende panden. Uh, ook zijn wij het eens met de retrospectieve toets. Uh, maar wij maken ons nog wel zorgen over de gevolgen van die toets... Uh, het voorstel is nu om een retrospectieve toets uit te voeren... Uh, en met name uh, op het woongebied van het centrum. En de feitelijke situatie wordt in kaart gebracht... om dan eigenlijk een goed bestemmingsplan met elkaar te kunnen vaststellen. Nou, daar zijn we het helemaal uh, mee eens. Maar de gevolgen, zoals ik al zei, daar maken we ons iets meer zorgen om. Uh, want in onze visie, uh, als je nu instemt met de uitvoering van die retrospectieve toets... Moet je straks ook besluiten over de gevolgen daarvan. Je kan dan niet meer besluiten om niets te doen, om het zomaar uh, te zeggen. In dit geval is het wie A zegt, moet ook B zeggen. Voorzitter. En daarom. Meneer Bouwwegels, een interruptie. Ja, ja, Misschien ben ik net iets te vroeg, uh, maar ik, ik zou zeggen, wat is het nadeel van het iets te beschermen wat je wilt beschermen en het risico daarvan? Mevrouw ja. Vrij gaat u verder. Nee, wij zijn voorstander van de bescherming van de beeldbepalende panden en het dorpsgericht, et cetera. En we vinden ook, als we dat met elkaar belangrijk vinden, dat dat wat mag kosten. Maar, en daar kom ik nu eigenlijk op, ik bedoelde eigenlijk meer de gevolgen en de besluiten die voorkomen te liggen... naar aanleiding van de resultaten van die toets. Je zult dan een keuze moeten maken tussen legaliseren, handhaven, et cetera. En eh, dat, dat accepteren wij ook, dat die keuze voorkomt te liggen. Maar wij willen eigenlijk op dit moment al een aantal kaders meegeven eh, ten aanzien van die resultaten van die toets. En in, ja, een van de eerste eh, dingen die we eigenlijk heel graag zouden willen, is dat we goed geïnformeerd worden over de uitkomsten van die toets. En dat de raad ook betrokken wordt expliciet bij de verdere besluitvorming hieromtrent. En ook vragen wij nu al de, een, ja, een proactieve en coöperatieve houding van de gemeente ten aanzien van de bewoners. Ons uitgangspunt zou zijn legaliseren waar mogelijk. En als blijkt dat er ergens een onveilige situatie is ontstaan, kijk dan moet er opgetreden worden. Maar wel ook in overleg. En ook vinden we nog van als de situatie dan eenmaal in kaart is gebracht, vind ik ook erg belangrijk dat het dat het bijgehouden wordt, om het zomaar te zeggen... en niet dat we over tientallen jaren weer voor dezelfde situatie komen te staan. En dus dat was mijn bijdrage eigenlijk over die toets. En ook wil ik nog een korte bijdrage geven over de havenachtige activiteiten. Eigenlijk in navolging van wat de fractie van GBZ ook zegt... mag de passage over de havenachtige activiteiten wat ons betreft... uit het besluit worden genomen. Wij vinden dat dit een apart beslispunt is... En tot slot wil ik nog uh, mijn dank uh, toezeggen, ook uh, richting college, wethouders en Griffie. Um, want overeenkomstig inderdaad de toezegging van wethouder Tonen hebben wij vandaag inderdaad een overzicht van de algemene reserve en de stand van zaken daarvan uh, mogen ontvangen. En we zijn zeer erkentelijk dat jullie dat uh, zo snel hebben toegezonden. Dus heel veel dank daarvoor. Voorzitter, bij interruptie. Meneer Demmers. Mevrouw Verheij, uh, het is hartstikke goed, want dat overzicht heb ik ook gezien. Maar het geld wat wij nu, nu uitgeven en wat we reeds uitgegeven hebben, dat betekent dan dat uh, de weerstandreserve moet 4,6 miljoen euro zijn, is nu gezakt dus naar 4,2 miljoen euro. Wat gaan we daaraan doen? Dank u. Wilt u daarop reageren, mevrouw Vrijvold? Het is een interruptie. Ja, dat lijkt me op dit moment buiten de orde van dit onderwerp. En we, dus ik wil er eigenlijk op dit moment niet nader op ingaan. Dank u. Goed. Meneer Stammers heeft ook een interruptie. Je kunt hem in tweede termijn alsnog doen, meneer Demers. Meneer nou, Dank u wel, even. voorzitter. Ik, ik heb nog even een vraag. Uh, naar aanleiding van de opmerking die u maakte uh, uh, over het, het, het vervolgtraject. Want, uh, uh, ik ben het met u eens dat er, ja, eigenlijk hebben we het eigenlijk hebben over bijna een soort generaal pardon. Uh, uh, ja, het lijkt er een beetje op. Het is, het is een beetje gesageerd misschien. Maar goed. Uh, Hierna, na dat, dat eikpunt zegt u ook te, terecht dat we moeten blijven inventariseren en de zaak goed in de gaten moeten houden. Maar bent u het ook met mij eens dat het dan ook wel degelijk gehandhaafd moet gaan worden vanaf die tijd? Dus niet alleen maar slechts inventariseren van wat er allemaal gebeurt, maar ook direct daarop inhaken. Wat, uh, ja, dank uh, voor deze verheldering. Want dat bedoelde ik ook eigenlijk te zeggen. Maar dat heb ik kennelijk niet, uh, niet duidelijk naar voren <laughs> gebracht. Dus heel uh, ik sluit me heel bij uw woorden aan. Meneer Babberg-Wilson. Ja voorzitter, ik, ik wou in ieder geval even aansluiten bij de opmerking die we ook in de commissie al hebben gemaakt. En die GBZ-VVD ook hier nu weer opmerken dat in feite die, dat krediet krediethavenachte activiteiten bij dit besluit niet thuis hoort. Dat moet wat ons betreft uit, dan kunnen we daarmee instemmen. Dan zou ik nog even een toelichting willen vragen. Er is sprake een aantal keren in het besluit van een retrospectieve toets. Daarnaast hebben we ook in het raadsvoorstel nog... De, het onderzoek naar de, uh, de beeldkwaliteit uh, van het centrum en een onderzoek naar mogelijk beschermd dorpsgezicht. En ik was even nieuwsgierig, of, uh, want we hebben het daar in, in onze discussie al over gehad, dat in feite die procedure beschermd dorpsgezicht met name een vrij lange en heel dure procedure zou zijn. Uh, in de tijd toen, dat, toen we dat uh, daarover hadden, nu is die opnieuw aan de orde voor een belangrijk lager bedrag. Uh, en de, in de praktische zin was er nog uh, de opmerking, in de tijd ge, is er gemaakt, uh, dat duurt tenminste twee à drie jaar voordat je dan de status beschermd dorpsgericht voor elkaar hebt. En uh, voor het bestemmingsplancentrum Centrum is dat geen probleem, maar mocht dat, uh, dat elders spelen is dat dan toch wel goed om dat even helder te hebben. Uh, hoe wij daar dan mee omdenken te gaan met die bezwaren die we in de tijd daar ...tegen beschermd status, beschermd dorpsgezicht in de praktische zin hebben besproken. Mevrouw Vrij, de interruptie is aan u gericht. Sorry, excuus. Um, er zijn inderdaad drie verschillende um, toetsen. En uh, in onze optiek um, is het doel uiteindelijk inderdaad om te komen um, tot een... Ja, Een goed bestemmingsplan waar we met elkaar kunnen instemmen. De status van beschermd dorpsgezicht. Daar denk ik dat ik eigenlijk de resultaten van dat onderzoek ook wil afwachten. om daar verder over te kunnen beslissen. Ik vind het lastig om daar nu al heel diepgaand op in te gaan. Dank u wel, mevrouw Vrij. We gaan verder met de eerste termijn. Meneer Bluis. Ja, dank u. Ja, ten aanzien van het krediet van die haven. Activiteiten, volgens ons was dat al eruit gehaald toen we het over de structuurvisie hebben gehad. Want toen hebben we andere bestemmingen aangegeven en andere aanpak. En waar dat, dat het bedrag op een gegeven moment in een commissie naar voren kwam. Prima, maar het heeft inderdaad niks te maken met, met dit onderwerp. Dus wat dat betreft denk ik dat het er ook buiten moet vallen. Um, CDA-fractie heeft aan de wethouder gevraagd um, ten aanzien van de, de retrospectieve toets um, of dat niet goedkoper kan. En anders... En uh, toen is er gezegd, ja, het gaat er volgens ons om uh, dat we vastleggen hoe de feitelijke situatie is. En, uh, nou, dat kan je vastleggen. En vervolgens uh, kan je dat met luchtfoto's vastleggen. En vervolgens wacht je dan af, als er problemen komen, of zaken aan de orde komen, dan spel je daarop in. Want als wij dit soort dingen gaan doen voor het centrum, zijn er ook nog wel andere gebieden in Zalvoert waar je dat moet gaan doen. Is het nou echt de bedoeling dat, dat wij als gemeenteraad en als als bestuur op deze wijze zo in detail bestemmingsplannen gaan vastleggen. En het is, het is gekomen naar aanleiding van dat er een bestemmingsplan niet is vastgesteld. Ik begrijp steeds dat van al wat toen open stond nog maar een paar problemen over zijn gebleven. En het gevolg van dat, dat hele gebeuren is dat we nu een heel apparaat, een hele toestand gaan optuigen... om iets achter de komma te gaan proberen vast te leggen. Volgens mij, eh, mij vinden het zonde van het geld om dat op deze wijze te doen... Goede luchtfoto's maken en dan leg je vast van het feit van hoe de feitelijke situatie is. Op het moment dat er dan uh, zaken aan de orde komen, kan je daarop terugkomen. En je kan altijd dan een bestemmingsplan vaststellen en vervolgens op het moment dat er problemen zijn, daarop inspelen. En dan hoef je geen 165.000 euro inzien uit te geven. Of een deel daarvan voor die uh, retrospectieve toets ten aanzien van beeldkwaliteit beschermd dorpsgezicht zijn we gewoon prima. Dat moeten we gewoon gang gaan zetten. Maar wij zien niet in, niets in zo'n detailonderzoek met alle gevolgen van dien. Want volgens mij haal je meer overhoop als dat je oplost. Dank u wel meneer Bluis. Meneer de Vries. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, nou, ik, wij zijn nu als D66 blij in ieder geval dat onze opmerking met betrekking tot het uh, beschikbare krediet voor onderzoek naar havenactiviteiten terug te storten naar algemene middelen. Dat die nu grote steun krijgt vanuit de raad. Misschien ieder vanuit een andere optiek. Ik wil nog even zeggen waarom wij willen dat het uh, zo niet genoemd wordt. Uh, vanuit het idee van de parel aan de zee vinden wij als D66 dat er serieus gekeken moet worden naar haven of havenachtige activiteiten. Daar hebben wij ook al een onderzoek naar geëntimeerd. Uh, daar komt, er zijn een tijd ongetwijfeld wel wat informatie over. Uh, wij vinden dat, uh, dat dat een toch een beetje geoormerkt geld is... al mag je zo misschien niet spreken. Uh, dus wij willen gewoon dat dat daar niet meer genoemd wordt... en dat dat geld nog steeds beschikbaar is... voor het onderzoek naar havenactiviteiten uh, in zijn algemeenheid. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Vries. kijk voor de zekerheid nog even rond. Iemand anders in eerste termijn? Meneer Demmers. Ik uh, sluit me... Aan bij uh, meneer Bluis. Um, hoewel ik wel vind dat het heel goed moet gebeuren, maar dat neemt natuurlijk niet weg, zoals hij in de laatste commissievergadering ook al gevraagd heeft, om te kijken of het niet wat goedkoper kan. Voor de rest is het gewoon een conserverend bestemmingsplan, wat opnieuw geïnventariseerd moet worden. En wat de gevolgen daarvan zijn, waar de VVD bang voor is, of die maakt zich zorgen over, nou, dat hoeft uh, uh, volgens mij helemaal niet, want u legaliseert gewoon alles. De enige die zich misschien zorgen moet maken, dat is de burgemeester van Zandvoort, want die gaat over op, openbare orde en veiligheid, en dan ligt het op zijn bordje. Ik zal hem bellen. Dank u wel, meneer Dennis. Mevrouw Rietkerk. Ja, ik heb toch even een vraag aan meneer Bluis. Um, hoe denkt u vanuit lucht, luchtfoto's, te kunnen beoordelen, of panden, of uh, bepaalde aanbouwen veilig zijn of niet? Bepaalde illegale bouw. Want ik denk, als je de keuze maakt om te, om te legaliseren, moet je toch weten of ze veilig zijn. Dat kan je vanuit de lucht toch niet zien. Meneer Bluis. Ja, maar het, het gaat om het vaststellen van een bestemmingsplan. En of wat er staat, of dat er ook staat en dat het veilig moet zijn, daar hebben we andere instrumenten voor. Dat heeft niks met dit te maken, denk ik. Zullen we de portefeuillehouder eens vragen of wil mevrouw Verheijen aan het debat nog iets nieuws toevoegen? Gaat u gang. Dank u voorzitter. Ik wilde nog even een vraag stellen aan de heer Demmers van de fractie van GBZ. Um, u zei zojuist, als ik het goed heb begrepen, dat u um, zich kon vinden in het verhaal of, of het betoog van de heer Bluis. Maar als ik me goed uh, te herinneren, vond u het eerst eigenlijk een ha hamerstuk op de havenachtige activiteiten ja, na. En ik kloppen. wilde. Dat klopt mevrouw Overheil, maar <laughs> dat, neemt vraag, niet, dat houdt niet tegen dat ik het met meneer Bluis eens kan zijn door uh, wegen, te om wegen te zoeken of het niet goedkoper kan. Daarbij nee. heb ik het niet over nee. foto's. Maar nee, nee, zijn ik wilde in. vragen inderdaad om een nadere toelichting van uw gewijzelde standpunt. Maar dat heeft u gegeven, dus dank u wel. Zullen wij de wethouder eens vragen om datgene wat nog op zijn bordje ligt uh, ...gaan verdedigen, meneer Tatus. Ja, voorzitter, uh, het eerste wat uh, aan de orde komt... ...dat hoef ik niet te verdedigen... ...want dat heb ik al toegezegd... Uh, ...in de commissievergadering... ...dat uh, de havenactiviteiten zoals die genoemd waren... ...en het terugstorten van uh, die activiteiten bij, naar de algemene middelen... ...dat zou uit het voorstel gehaald worden. Uh, alleen, ik heb een heftige strijd met de Griffie gehad... ...de Griffie was van mening... Dat uh, daar geen unanimiteit en meerderheid in de commissie voor was. Maar uh, dat kan dus nu opgevangen worden. Ik ben met u van mening dat het niet, dat niet in het voorstel had moeten staan. Dus daar volstrekte duidelijkheid over. Uh, voorzitter, ja, alle, alles wat nu weer de revue gepasseerd is, uh, is ook in de commissie behandeld en besproken. Uh, uh, mevrouw uh, Verrij. Uh, ja, die heeft het over uh, de uh, retrospectieve toets. Ja, de retrospectieve toets, dat is een uh, momentopname... om te kijken hoe de situatie is. En uh, dat kan inderdaad uh, via luchtfoto's... en dat heb ik ook aangegeven in de commissie... dan kan daar een, een, richting aan, uh, een richting gevonden worden... dat er iets bebouwd is. Maar je kunt niet zien... Uh, hoe het gebruikt wordt en of het vergund is, uitsluitend dat het bebouwd is. Dus als je ziet dat daar een verandering is en wij maken al gebruik van luchtfoto's, hè, dat is niet nieuw, eh, dan zou je er toch op af moeten gaan. En eh, zoals ook in de commissie besproken is, eh, is er een, een voorkeur, een duidelijke voorkeur, om de woningen in het dorpcentrum om die nader te onderzoeken. Het is ja, uw eigen wens geweest om een wat uh, uh, concreter bestemmingsplan op te stellen... Uh, dat zo ook veel mogelijk voldoet aan de realiteit. En uh, daar zijn er eenmaal zoveel uren voor nodig. De heer Bawits die uh, zegt, ja, de kosten, daar zijn we het niet mee eens wel wat er gaat gebeuren. Maar het kan nou eenmaal niet voor minder, helaas. Um, dan uh, even kijken... Ja, mevrouw uh, Verheij, uh, die zegt ook... Ja, dan komt er een, een, een uitslag na de retrospectieve toets. En dan wil ik toch wel duidelijkheid hebben wat we daarmee gaan doen. Nou, in de eerste plaats kunnen wij niet voorspellen... Wat de uitslag zal zijn van de retrospectieve toets. En uh, het ligt dan in de bedoeling van het college... Als wij weten wat er is dat wij dan eh, terugkomen om een besluit te kunnen nemen hoe nu verder. Als het zo is dat de situatie niet zo ernstig is als wat eh, we eigenlijk wel verwachten... Ja, dan zullen we andere maatregelen voorstellen dan wanneer de situatie zo is dat er veel onveiligheid is. En nou, u kunt zichzelf al voorstellen uh, wat we allemaal tegen kunnen komen. Maar vooraf, voordat we een retrospectieve toets gaan doen, al te bepalen hoe het vervolgtraject is, denk ik dat dat onverstandig is. Maar wij komen wel terug naar u om uh, te, te zien wat de bevindingen zijn, alvorens wij uh, met het bestemmingsplan... Uh, uh, Concreet op dat onderdeel verder gaan. Want uh, inderdaad, uh, het, kan, het kan zo zijn dat de, de naweeën uh, dermate onuitvoerbaar zijn, ik zal het maar zo noemen, uh, dat uh, wij een, een besluit moeten nemen en dat, uh, dat kan uh, zijn van. Uh, uh, algehele amnestie, om het maar zo te noemen... tot datgene dat we alleen kijken naar de veiligheid van het geheel. Uh, dat zijn allerlei mogelijkheden... maar daar zijn wij dus voornemens om naar u uh, toe te komen. Uh, de heer uh, Bouwberg-Wilson... Uh, ja, die geeft dus uh, de, de mogelijkheden over uh, beeld, beeldkwaliteit... Uh, beschermd dorpsgezicht en de procedure die enkele jaren daartoe zou duren... dan is het, en dat hebben we ook in de commissie besproken... dat via de erfgoedverordening er panden aangewezen kunnen worden... die beeldbepalend zijn. En dat op die manier ook een beschermd dorpsgezicht ontstaat. Dus via een eigenlijk versnelde procedure kom je tot hetzelfde resultaat. is goedkoper en het is een stuk sneller. Uh, ja, de heer Bluis die, uh, heeft het er met name over om een, uh, ja, zeg maar een andere wijze van uh, controleren uh, dan de, de retrospectieve toets over het algemeen. Uh, ja, hij zegt je kunt een heleboel overhoop halen zonder dat je iets oplost. Nou, dat is nou net wat we niet willen. We willen dus niks overhoop halen. We willen constateren hoe de feitelijke situatie is. En dan val ik in herhaling. Dan zullen we u voorleggen wat het meest verstandige zal zijn in onze mening. En ik hoor dus ook graag uw mening daarover om een vervolg op dit traject te hebben. Ik denk, voorzitter, dat ik alle punten heb behandeld. Ja, dank u. Dank u wel, meneer Tatus hoeft aan de tweede termijn. Mevrouw Verhey, Meneer Bluis. Meneer Bavits. Niemand anders? Dan begin ik bij meneer Bluis deze keer. Ja, nee, ik snap best wel dat u dit zou willen uitvoeren. Maar als ik gewoon kijk ook naar, van, ja, waar hebben we het over? En ook naar de gewone situatie kijken. We moeten bezuinigen. Dan heeft het voor mij niet de prioriteit... Die het nu krijgt. En dan zeg ik van dan neem ik genoegen met, uh, met luchtfoto's. En, en, en, en dan het bestemmingsplan gewoon afmaken. De problemen die er nog in het bestemmingsplan zijn. Naar aanleiding van de punt van de heer Kramer. Die, die lossen we op. En we hebben een bestemmingsplan. Want het gevolg van, van dit verhaal is. Als je dit doet en het heeft allerlei gevolgen. Dan is het straks bij elk bestemmingsplan wat hierna komt. Gaan we dat ook doen. Ik vraag me af of we dan niet gewoon te veel in detail gaan. En te veel... Te veel bemoe bemoeizucht, nog meer regelgeving en nog meer, want nu gaan we dan al die pandjes weer uitzoeken en ja, het eind is zoek. We worden steeds bureaucratischer en we moeten bezuinigen, dus ik kan daar niet mee instemmen. Wel voor wat betreft de, de punten uh, voor dat, uh, andere, de andere twee onderzoeken, maar ik vind dit gewoon te ver gaan. Interruptie, meneer Bruis. Bouwburg-Wilson. Ja, ik, ik wou meneer Bruis toch even helpen herinneren aan de discussie die we hebben gehad uh, over dit bestemmingsplan Centrum. Toen we dus uh, dat zouden moeten goedkeuren, en toen bleek dat er op grond van uh, allerlei constateringen. ...waarvan met name ook de heer Kramer uit de VVD zich nogal heeft ingespannen... ...bleek dat er op allerlei punten afwijkingen waren in het voorliggende bestemmingsplan... ...ten opzichte van de werkelijkheid. En toen, ik dacht dat we toen met elkaar hadden afgesproken... ...dat wij dat bestemmingsplan opnieuw in procedure zouden brengen... ...juist om al die afwijkende zaken die we dus aantroffen... ...in de werkelijkheid ten opzichte dan van het voorliggende bestemmingsplan... ...en uit zouden halen en op zouden lossen. Naar mijn mening, en dat is dan ook mijn vraag en graag ook uw reactie erop, kun je er niet aan ontkomen om dus dit onderzoek te doen, dit respectieve onderzoek te doen, om te kijken waarin die afwijkingen er, er zijn en daarover een besluit te nemen of je daarmee wilt instemmen dan we gaan handhaven. Nee, bluis. Ja, Ik zeg ook, doe dat dan op de punten waar, we, waar, waar het fout is gegaan of we denken dat het niet goed is gegaan. Onderzoek dat dan achter de comma en doe de rest met, met, met, met, met die luchtfoto's. Wat er dus nu gebeurt is, dat er voor 950 woningen en misschien nog wel meer een alles onderzocht gaat worden. Want dat, dat, dat roept dit onderzoek op. U heeft het over 135.000 euro, misschien is het een ton is misschien wel 2000 uur capaciteit die je daarvoor nodig hebt. Nou, dan wordt er heel wat onderzocht. En zo, zo ernstig is het niet. Interruptie, Vreden, voorzitter. Dus. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke. Want uh, zoals de, ik heb het toen via de radio gehoord en gelezen... dat de raad vond inderdaad dat er heel veel fouten waren. Het waren er 66 uh, En ja, dat, dat de raad heeft niet gezegd het zijn er 20 of zo... En de wethouder die zegt, en die zit er nu ook nog steeds, die zegt, er is maar één fout. Dus dit is één fout en die kost dan 135.000 euro. Daar is een beetje discrepantie tussen. Neem niet weg dat GBZ staat voor een goede ruimtelijke ordening, maar wel op een, een beetje billijke prijs. Meneer Babis, we gaan door met de tweede termijn. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed. Nou, ik heb alles een beetje, een beetje aangehoord en um, als, als raadslid wordt me eigenlijk gevraagd om een, als ik het goed samenvat, om een afweging te maken tussen enerzijds dit onderzoek doen en anderzijds um, uh, uh, inbreuk te doen op de financiële gezondheid van deze gemeente. Daar heb ik verschillende argumenten voor gehoord. Nou, dan ga ik in zijn algemeenheid kijken naar dit, uh, naar dit voorstel dan denk ik, nou, in een tijd van bezuinigingen, even heel algemeen, is het geen goede beslissing om een dergelijk groot bedrag van 165.000 euro uh, uit te geven. Aan de andere kant denk ik, dan hoor ik een verhaal van de VVD. Als je dan dit plan gaat uitvoeren, moet je ook handhaven. Maar je maakt je als raad wel een beetje kwetsbaar op dat moment, denk ik dan. Want je hebt geen inzicht in, um, uh, in de kosten van die handhaving, naderhand. Dus wat, wat, wat krijgen we dan? Dan zeggen we nu ja... Krijgen we dan het college die bij ons later terugkomt en zegt ja, maar, maar we moeten ook handhaven en wilt u nu ook extra geld daarvoor geven? Want uh, ja, u heeft toen ja gezegd, u heeft ook gezegd dat u wilt handhaven, maar nu moeten we daar ook gevolgen aan geven. Dus alstublieft, geef ons wat extra geld voor handhaving en dat weer in een tijd van bezuinigen. En dan zijn er nog andere gebieden. ...die wellicht ook zo'n onderzoek verdienen in Zandvoort. In de commissie is het al gezegd. Uh, alleen wilden we daar op dat moment niet op ingaan. Dat was off-topic, zoals ze dat populair noemen. En uh, als ik alleen al denk aan uh, bijvoorbeeld de Nieuw-Noord... Uh, ...waar toch ook best wel wat met, uh, met, eh, met, met de ruimtelijke ordening aan de hand zou kunnen zijn... Ja, ...gaat er dan weer gevraagd worden om zo'n groot... Bedrag. En dan denk ik, ja, we zitten nog steeds in die tijd van bezuinigingen. Ik vind het al met al, als ik dan die zaken op een rijtje heb gezet... Ssss, ssss, ssss, ...denk ik niet verstandig om, om, om hiermee akkoord te gaan. En dat zal ik eventueel met een stemverklaring doen. Dank u wel, meneer Bawitz. Tot slot, mevrouw Vrij. Ja, dank u, voorzitter. Eh, ik krijg de indruk dat er toch wel hier en daar wat misverstanden eh, zijn ontstaan... ...naar aanleiding van mijn betoog. Ik wil graag benadrukken dat ik, ik vraag niemand om in een glazen bol te kijken. Want we weten op dit moment niet wat de uitkomsten van die toets zullen zijn. Dat accepteren wij ook. De wethouder kan niet nu al zeggen wat, wat de uitkomsten zullen zijn of wat de situatie is, wat Mevrouw we moeten handhaven, etc. Interruptie etcetera. van meneer Babits. Oh, Babits. Ja? <laughs> ja, ik interrumpeer niet vaak. Uh, nee. Dat, dat kunt u, kunt u na naluisteren op de debat. Ik interpreteer bijna nooit. Nee. En ik doe dit ook bij uitzondering. Want ik vind het wel, wel uh, goed dat u dat zegt van die glazen bol. Dat we daar uh, niet in kunnen kijken. Alleen uh, in Zandvoort is de raad gewoon best vaak geconfronteerd geraakt. Met uh, een verzoek vanuit het college. Die uh, gebaseerd was op uh, niet aanwezige kennis uit het verleden. Als ik het zo kan zeggen. Ja, dat klinkt een beetje. Maar dat is best wel eens, uh, best wel eens voorgekomen. En uw dat, vraag is... Of dus ja, dat, dat, van, dat oh, dat was een, een, een vraag. Nee, dus kunt u en, en, nou ja, een is kort en kernachtig dan wel een verhelderende vraag? Of een kernachtig verhelderende vraag. Het is geen nou, debat. Dan, dan, moet ik, dan moet ik u nu helaas teleurstellen. ik heb alleen een bijdrage aan het debat willen geven. Mevrouw rei gaat u dan verder. Nou, bedankt uh, voor uw bijdrage. Uh, ik was ook uh, even... Nou, de kern van het betoog eigenlijk is dat we willen komen tot een goed bestemmingsplan. We hebben deze exercitie ja eigenlijk een, enige tijd geleden ook uh, gehad. En toen hebben we met elkaar gezegd nou de resultaten van die quickscan die zijn voor ons niet afdoende geweest. Daarom pleit de VVD er nu ook voor om het nu gewoon goed aan te pakken. En als wij met elkaar zeggen dat we dit belangrijk vinden dan is het ook niet erg dat het wat, wat kost. Voor niets gaat de zon op zullen we maar zeggen. Dan euh, werd er net ook euh, in het betoog eigenlijk van de GroenLinks gezegd van nou, hè, euh, als we die toets gaan doen, dan moeten we ook handhaven. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat het voor ons uitgangspunt is, dat we moeten legaliseren waar dat mogelijk is. Dus samenvattend, we willen gewoon komen tot een goed bestemmingsplan. Wat, we, wat eh, ja, eigenlijk ook al gebaseerd wordt op die retrospectieve toets. En waarbij we van de resultaten goed geïnformeerd worden, willen worden door het college. En betrokken willen worden, worden bij verdere besluitvorming. En dan ja, moeten we afwachten wat de uitkomsten zijn van de toets. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Verheij. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid. Ik zie alleen de vinger van meneer Demmers. En dat lijkt erop dat hij dan in de tweede termijn iets zal toevoegen. Meneer Ja, ik wil iets toevoegen. Misschien is het een oplossing voor de mensen die een beetje tegen die prijs aan zitten te hikken. Uh, of we daar wat meer voor terug kunnen krijgen. En de suggestie is dan om voor datzelfde bedrag uh, een retrospectieve toets te houden op het bedrijventerrein Nieuw-Noord in zaken illegale bewoning en verkeerd verstrekte vergunningen. Dank u wel. Moet je ook handen af, Suggestie, de suggestie. Voorzitter. Even meneer Simons, als u één moment heeft. Mag ik nog een korte vraag? Ja, zeker. Maar als u één moment heeft. Want de wethouder verstond niet de opmerking van meneer Demmers. omdat hij deels in een wat uh, groezenmoes uh, verloren ging. En als ik het goed heb begrepen, meneer Demmers, deed u een suggestie ter uh, verrijking. Zijn mijn woorden. U zegt van misschien kan de retrospectieve toets... ook voor het bedrijventerrein Nieuw-Noord... in het bijzonder de bedrijfswoningen daar worden gedaan. Illegale woningen. Illegale, oké. Okay. Okay. Want dan, dan, dan betalen we één prijs en dan krijgen we er twee. Ja. Uh, meneer Simons. Voorzitter, ik wil alleen nog even ter verduideling weten. Uh, we hebben het over alle gegevens gehad, die ga ik niet herhalen. Maar in het raadsvoorstel... Er staat dat er dan onderzocht worden in die toets 950 panden. Voor de zekerheid wil ik weten, dat gaat niet alleen over woningen, maar dat gaat over panden of daar nou commerciële activiteiten of dat er in gewoond wordt. Dat wil ik graag even weten. Dank u wel, meneer Simons. Okay. Wethouder, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Uh, nou, voorzitter, ik uh, denk dat uh, mevrouw Verheij. ...de zaak aanzienlijk verduidelijkt heeft... ...want in de discussie vertroebelde nogal het een en het ander. Ja, ik wil toch de uitspraak van de heer Demmers herhalen... ...dat uh, GBZ, maar ook het college, voor een goede ruimtelijke ordening is. En daarvoor zijn deze stappen absoluut nodig. Uh, benadrukken wil ik nogmaals dat als de uitkomst van de representatieve toets bekend is... Dat wij u dan zullen informeren en dat we dan met, eh, dat we u zullen informeren en eh, dat wij daarna een besluit nemen en ook met u wat het vervolgtraject zal zijn. Dus eh, de opmerking van de heer Bawits nu al, dat er eh, gigantische bedragen gemoeid zullen zijn met de handhaving. Uh, de de handhaving. punt 1, uh, of we handhaven, de vorm van handhaving, de intensiteit daarvan... of andere besluiten, die moeten dan nog genomen worden. Dus om daar nu al op vooruit te lopen, dat is, uh, ja, denk ik, geen bijdrage aan de discussie. Uh, de opmerking van de heer Simon, de vraag van de heer Simon... Uh, uh, panden, dat is de bedoeling, dat dat woningen zijn die getoetst worden. De bedrijfspanden, daar hebben we een vrij redelijk beeld over... hoe die zijn op dit moment. Dat, die, dat in ieder geval de kennis die wij hebben... die is redelijk voldoende om alvast in het bestemmingsplan... of bij de, de, de, voor, de voorstellen tot, om tot een bestemmingsplan te komen... om die daarbij te betrekken. Bij interruptie, voorzitter. Meneer Simons. Uh... Wethouder, ik, uh, ik zou even willen aanvullen eigenlijk. De vraag, de achterliggende gedachte achter de vraag is dat een aantal panden bij de discussie die we destijds hebben gevoerd over het bestemmingsplancentrum. Daar kwam bij naar voren dat een aantal panden een verkeerde bestemming hebben. Dus ik noem maar even wat woonbestemming en of bedrijfsbestemming, horecabestemming of andersom. Dat bedoel ik ermee. Nou ja, in de woongebieden zitten natuurlijk ook panden die andere activiteiten dan woningen hebben. En dat moet...